Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op vliegbasis Eindhoven is vanavond de eerste vlucht... met 96 Nederlandse reizigers uit Israël gearriveerd. Ze hadden zich gemeld voor repatriëring... in verband met het geweld tussen Israël en Iran. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had bussen geregeld... die de reizigers vanuit Tel Aviv en Jeruzalem naar Egypte brachten. Daar vandaan vlogen ze vanavond terug naar Nederland... Demissionair minister Veldkamp zegt op X blij te zijn dat deze mensen na een onzekere tijd weer veilig terug zijn. Binnenkort volgt er een tweede vlucht met nog zo'n 50 mensen. Bij protesten in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn meerdere doden gevallen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty spreekt over zeker 16 slachtoffers. Ook raakten minstens 400 mensen gewond. De politie trad hard op bij een grote demonstratie die juist was georganiseerd om de slachtoffers te herdenken die een jaar geleden vielen door politiegeweld. Toen vielen er 60 doden bij de bestorming van het parlement. Ook op andere plekken in Kenia gingen mensen vandaag de straat op. De voorgenomen staking van grondpersoneel van KLM is door de rechter verboden. Zaterdag zou er 24 uur niet worden gewerkt. KLM had een kort geding aangespannen tegen vakbonden FNV en CNV. Die eisten salarisverhoging om in elk geval de inflatie te compenseren. Volgens KLM betekende de staking een groot risico voor de veiligheid en de openbare orde. De rechter is het daarmee eens. De problemen rond het spoor bij Schiphol zijn nog steeds niet voorbij. ProRail weet nog niet wat de oorzaak is van de seinstoring die vanochtend ontstond. Daardoor rijden ook vanavond minder treinen tussen de luchthaven en een deel van de randstad. En het weer vanavond vrij helder. Vannacht bewolkt van het zuiden uit kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst buien, later droger meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 bij het tweede uur van Pop Boulevard. Waarin ik samen met Piet... Eh, solo solowerk van George Harrison... aan het bespreken ben. En beluisteren natuurlijk. Hè. We hebben alweer een hoop mooie muziek gehoord. De vraag die bij, bij de bovenkomt: hij heeft twaalf albums gemaakt. Hè. En zijn solo periode... is eigenlijk veel, veel langer geweest... dan de Beatles periode. In tijd zeker. zeker ja. in tijd, ja. En ook ja. in een aantal albums dus. 11, ja, ja, de Beatles hebben er toch tien gemaakt of zo? Ja, of ja, ja. ja. dus niet echt veel meer. Maar zeker in, in tijd. In zeven, ja. ja. zeven jaar tijd. Ja. Tien in zeven jaar tijd. Er is een elf in vijfentwintig jaar tijd. Nou ja, toch zeg ik dat goed. Wanneer is die... In of 2001 mee? is die. Ja. ja. Kleine dertig jaar. Ja. Ja. Ja. Want de tijd, denk ik denk wel dat hij dat het moeilijk heeft gehad hè? met het, uh, het einde van de Beatles, laat ik het zo zeggen. In welk opzicht? Is hij aan de drank geraakt? Of, uh, zoals ik nou, zei, hij is een beetje kluisenaar geworden eigenlijk. Hè? Hij is een beetje teruggetrokken. Maar misschien omdat hij drie albums vol moest zingen. Hoewel hij had natuurlijk heel veel materiaal, denk ik. Het was, lijkt mij eerder, eerder voor. Uh, alleen voor McCartney was het uh, traumatisch. Het einde van de Beatles. Maar okay. voor George Harrison en John Lennon was het bevrijdend. Oh, okay. wat, ik, wat ik begrepen heb. Heb, want het is ook uh, gewoon te merken aan hun output. Ja. Meteen uh, stevig alle schade inhalen. Van, in het geval van Harrison. Die, die had al die nummers die hij had opgespaard. Ja. Kon in één keer uh, ja. eigenlijk op zijn eigen manier opnemen en uitbrengen. Maar ja, ze waren allemaal wel uh, heel creatief, hè? In het begin de jaren 70. McCartney natuurlijk ook heel veel. Zelfs Ringo heeft een uh, album gemaakt rond die tijd. Dus uh, misschien moesten ze toch allemaal even van zich afschrijven. Maar goed, we zijn uh, dit tweede uur begonnen met uh, Your Love is Forever, van het album George Harrison uit 1979. En het is een lied over de blijvende kracht van liefde en het verlangen naar verloren liefde, niet per se een specifieke persoon of relatie. Het gaat eigenlijk over de aanwezigheid van iemand uh, die er fysiek niet meer is. Maar wie impact nog steeds wel heel erg aanwezig is. Dus het is ja, ook weer zo'n uh, emotionele diepgang van uh, George over het thema liefde. En ik vind het een mooi rustig nummer. En achteraf, als ik zo naar mijn lijst kijk, het zijn toch wel... Uh, de rustige nummers uh, die mij behoorlijk aanspreken. Niet die harde, de rustige nummers. Ja, op zich niet verbazingwekkend. Want zijn hele oeuvre is natuurlijk nogal, mag ik zeggen, mellow. Hè? Zijn, zijn ja, belangrij okay. belangrijkste stijl is toch wel uh, rustig gitaarwerk. Slide-gitaar. Ja. ja, dat is uh, waar inderdaad, ja. Ja. Een beetje melancholisch, uh, mystiek uh, sfeer. Daar hoort, ja, dat hoort, past goed bij zijn karakter. Hij heeft geen Helter Skelter nummer gemaakt, nee. Nee, hij heeft niet, uh, als we over zijn post-Beatle tijdperk, heeft geen uh, Meat City gemaakt, hè? als je hem met Lennon vergelijkt. Ja. Of uh, wat heeft uh, Let Me Roll It van McCartney, ook stevige rockers. Zeker, ja. Ik ken van, van, van Harrison geen stevige rocker. Nee, hè? nee, nee, nee. nee. Eigenlijk van zijn, in zijn hele Beatle-periode heeft hij misschien... Uh, uh, Several Truffle is een stevige rocker. Maar... Ja, voor de rest. En Texman. Texman, ja, ja. Verder is het allemaal vrij... Melo. Lebek inderdaad, ja. ja. Zijn ze wel trouw aan zichzelf gebleven. Ja. Maar hij heeft hele mooie muziek gemaakt, ja. Zonder meer. Mogen we vergelijken met zijn Beatle-periode of moeten we daar... Gaat dat te ver eigenlijk, hè? Want de vraag is natuurlijk alles, zou bijvoorbeeld, uh, of de vraag is altijd zo, zou bijvoorbeeld een nummer zoals we nu net gedraaid hebben, ook een Beatle nummer geweest kunnen zijn? Nog even recapituleren, welk, wat was Your love nummer? is forever. Overlaat me any road die hebben gehoord. Zou dat een Beatle nummer geweest kunnen zijn? Ja, absoluut. Ja? Wat zouden ze dan toegevoegd hebben? Ja, vraag het AI. <laughs> dat zal binnenkort ook wel verschijnen denk ik er wordt heel veel natuurlijk al een beetje ge, op een leuke manier gefilosofeerd over uh, hoe zou de Beatles geklonken hebben als ze, als ze gewoon door waren gegaan ja. en uh, als bepaalde arrangementen beter waren geworden en uh, dan, dan dus als solo artiest uh, uh, leverden. Ja, ik denk dat er wel uh, heel veel mooie dingen ons onthouden zijn Denk je? Ja? Nou, ze hadden nog wel vijf albums kunnen maken met elkaar. Denk je? Nee, ik denk dat de, de voorraad helemaal op is. In welke ja. opzicht? De, de nummers hadden ze genoeg. Ja, maar alle nummers hebben alle nummers gehoord, denk ik. Of ze oh. zijn weer uh, uh, net als dat laatste nummer. Wat ze toch, uh, Paul en Ringo samen, uh, John Lennon erachter hebben gezet en George erachter hebben gezet. Maar ik denk dat er geen andere nummers. Oh, je bedoelt de, die postuumnummers. Ja ja. ja, ja. Nee, maar ze hebben, het gaat er meer om van alles wat ze solo hebben uitgebracht, dat hadden ze natuurlijk ook oh, in kunnen brengen okay. in de groep. Ja, ja. En daar had je natuurlijk vijf, uh, minimaal vijf dubbelalbums uit kunnen ja. samenstellen. <laughs> Elk jaar één, of elke twee jaar één. Ja, dat. Op die manier, ja, ja. Ja, ik snap nu wat je bedoelt, ja, ja. Ik ben eigenlijk blij dat ze gestopt zijn, denk ik. Op een hoogtepunt, ja. ja. Het is wat het is, Pim. Ja, daarom. We ja, Daar kunnen gelegen. er niks meer aan veranderen. Nee. Ja. En dat is wel goed. Nou, dan gaan we, we komen we bij Blood from a Close. Blood, Blood from a Clone. Ja, ik ken dat nummer eigenlijk niet zo goed. Het is van een album Somewhere in England. En het is een album uit 1981. En je weet, de jaren 80. Die waren niet best voor de muziek. En uh, dit klinkt ook heel erg ethisch, maar mm -hmm. het is ook een erg verguis nummer. Uh, en mensen vragen zich af hoe kan iemand die ook dezelfde man die Oldest Things Must Pass maakte, ja. hoe kan hij zo'n nummer maken? Uh, jaren 80 sound, synthesizers erop. Maar uh, toch is het een heel goed nummer. En het is ook weer een mooi, heel goed commentaar op de staat van de muziekindustrie. Oh, okay. Wat nog steeds relevant is nu, met heel veel troep die je op de radio hoort. En het, is, het is ook een satirisch nummer over zijn frustratie met zijn toenmalige recordcompany Warner Bros. Je hoort ook okay, yeah. een paar albums duidelijk van ik ga mijn contractuele verplichtingen na, maar okay. meer ook niet. <laughs> En dan ga ik weer snel de tuin in. Ja. Dat hoor je er gewoon af, Pim. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat hoor je. Want volgens mij heeft hij zijn tuin hier nog aan met sommige nummers. Maar um, het is. Um, dat was voor hem een moeilijke tijd, die, uh, die jaren tachtig. Het is zelfs zo dat Platenmaatschappij een, bepaalde album, af, een, een album afkeurde van hem. Oh. Van de staat, het is, we vinden het niet goed genoeg. Moet nou, van een ex-Beatle. Ja, ongelooflijk. En ik, ja. ik weet niet of dit dit album was, of het, of het gelijknamige album George Harrison. Ook uit de jaren tachtig, of iets daarvoor. Maar in ieder geval ja. is het nogal um, plichtmatig gemaakt, dat album. Het is ook helemaal in het vergeetleid, trouwens nogmaals. Toch is het een heel erg mooi nummer en belangrijk... omdat het weer heel oh. erg George Harrison is in zijn manier van commentaar satirisch commentaar geven op dingen die hem niet bevallen ja, ja. we hebben het over copyright gehad, we hebben het over Taxman en ja. nu, nu is het de record company en dat doet hij gewoon heel goed en nogmaals, het is toch, als je goed luistert hoe die synthesizer speelt uh, de melodie vind ik het toch een heel mooi nummer en waard ja. om even gedraaid te worden ja. Ja. Oh Wat zijn jij uh, op je ja, lijst? Het volgende nummers uh, zijn weer volle nummers. Ik wil eigenlijk ook weer uh, twee versies laten horen van het nummer Let It Down. Ook weer van All Things Must Pass. Het eerste, het originele, met gitaar en vocal. Wat hij al in, 1970, nee, nee, in 1969 aan de Beatles heeft laten horen. Om misschien op het album Let It Be te laten uh, opnemen. Maar blijkbaar vonden ze het niet goed genoeg. ...en heeft hij op zijn eigen album gezet. En na het uh, originele nummer laat ik het, uh, het echte nummer... ...zoals door Phil Spector uh, geproduceerde nummer Let It Down Horen. En ook daar kunnen we een heel goed het verschil horen tussen het, het akoestische... ...en de wolf sound van Phil Spector. Want het nummer gaat eigenlijk over... Uh, het is een erotisch liefdeslied... ...en hoofdzakelijk niet geschreven voor uh, Patty Boyd... ...met wie de, toen de tijd getrouwd was... Maar het was ook een beetje ja, een roerige tijd voor hem. Want een tussenpozen van 18 maanden. Uh, is eigenlijk de overgang van Patty Boyd naar die andere vrouw van hem. En daartussendoor liep natuurlijk ook Eric Clapton. die met Patty Boyd ging. Dus die strijd, of laten we zeggen. Het is geen strijd natuurlijk, maar. Uh, ja, hoe zou je dat willen noemen? Van de ene naar de andere gaan of zo. Maar die overgang van. Dus de eerste liefde naar de volgende liefde. Die dan door Eric Clapton werd opgepakt. Daar gaat dit nummer een beetje over. En wat natuurlijk ook. We hebben het net even kort beluisterd. Maar wat opvalt is dat het tweede nummer toch een beetje bombastisch. Inderdaad, toch wel een beetje een rocknummer. Maar echt een veel spector of sound erachter staat. Ja. En ik vind vooral dat de eerste, die take one. vind ik zo ontzettend mooi. Die kwam ook zo hard binnen bij mij. Dat. Daardoor ben ik uh, George uh, weer uh, klassen meer gaan waarderen eigenlijk, ja. ja. Nou, dan moet je naar de early tapes luisteren. Dit is een ja. CD, de early tapes. Er zijn, allemaal, uh, er zijn veel akoestische versies op van, uh, van nummers van okay. George. Ja. Ook dit. Oké, dit, ja. okay, maar hier komen ze dus. Let it down, take one. En let it down, complete. This is called Let It Down. Though you sit in another chair I can feel Looking like I don't care But I do Cause it's so well time Dude Bye. Maar dan krijgen we nu weer... Hier comes the moon. Daar ga ik niet zoveel over zeggen. We hadden het over uh, een beetje een herhaling. Het is trouwens een van de mooiste nummers. Naar mijn bescheiden smaak van, van Harrison. Uh, zijn meest beatleske. Luister goed naar dit nummer. Uh, prachtige melodie. Qua zang. Zo, echt zo goed uh, verzorgd. Echt uh, hemels. En ook weer... Uh, die analogie, hè, wat we net ook hadden met... Hier comes the sun, here comes the moon. Ja, yeah, natuurlijk. John right heeft het yeah. gedaan. Misschien niet bewust. Met Girl and Woman. <laughs> yeah, of yeah. Mother, wat jij zei. Ja, ja, ja. Paul McCartney heeft het gedaan met Yesterday, Tomorrow. Ja, het is toch... Uh, het blijft toch wel... Uh, door dat werk van de Beatles. En uh, daar ben ik ook op zoek naar al die andere solo-carrières. Yeah, okay. We hebben Ringo gedaan. Maar gaan Lennon moeten we nog doen, geloof ik, hè, Pim? Ja, Lennen, dat is waar. Ja. En uh, ja. daar, daar zal het minder uh, misschien door, door Echo hoor. Maar bij Harrison, ondanks dat hij zijn Beatle-carrière uh, uh, erg downpreekt... is het toch wel echt een vervolg heel, heel hoorbaar. Dus, here comes the moon. Everybody's talking up a storm. Act like they don't notice it, but here it is, and here it comes. He comes, a moon, a moon, the moon, a moon, a He comes, the moon. Het is ook goed dat je uh, wat minder bekende nummers van George, hè, dat we die laten horen. Maar ik wil ook een kritische noot plaatsen. Op een gegeven moment heb ik nou één album genoeg van George Harrison. Vertel, lucht je ja. hart. Ja. Het begint een beetje, ja, een beetje op elkaar te, te lijken inderdaad. Ja. Oh, Misschien is... omdat je maar één stem hoort. Een beetje steeds ja, hetzelfde eigenlijk. Hè. Uh, uh, laid back, wat je zegt, een beetje. Dus, uh... Nou, dit laatste nummer niet. Nee. Zij is een erg afbiet. Maar het klopt, ik denk dat het uh, weggaat als je meer luistert. meer naar nou de tekst ofzo, of zo. Ja, uh? er ja. zit een enorm verschil in productie in zijn albums. Ja? Van heel goed naar heel slecht. Dat is okay. dus In die zin is het in ieder geval geen eenheidswoord. Uh, en ook de manier van zingen is heel erg verschillend. Hij heeft ook een tijdje heeft hij dat laryngitis op zijn stembanden gehad en yeah, okay. een, een, een virus. Uh, hij moest toch we weer dat contractuele dat album maken. Dat is volgens mij het Dark Horse dat album. Okay, yeah. Daar klinkt zijn stem totaal anders. Okay. En, uh, dus ga je echt met grote stappen door zo'n werk heen, dan zul je enorme verschillen okay. zul je ontdekken. Wat we in het begin van de uitzending hebben gedaan. Eerst met My Sweet Lord, het eerste nummer. Ja. En daarna meteen Any Road. Ja, dat is... Ja. Oké, okay, zal ik daar nog eens goed luisteren? Of die stem ook heel anders geworden is eigenlijk. Ja, misschien ja. Valt, het daar op, maar valt het daar niet eens zoveel op. Maar meer in het midden van zijn carrière had hij een dip qua stem. Oké. Okay. Hij, ja. hij moest ook een tour doen. Hij heeft toch getoerd met die slechte stem. Maar oh. uh, ja. later is het wel weer bijgetrokken. Dus ja, je moet een beetje zoeken waar die contrasten liggen. Maar ik vind toch niet dat het een eenheidsworst is. Nee hoor, zeker niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Wat aantoont bijvoorbeeld het album wat je net noemde. Dat ken ik ook niet, nee. Heel gek. En dan blijken alleen maar ja, de, de, de grote hits. Ja. En natuurlijk uh, all things must pass. Maar ook niet in detail. Daar heb ik uh, blijkbaar toch niet geduld voor... om dat continu te blijven ah, te luisteren. Er zijn veel andere ja. leuke dingen. <laughs> maar straks, als de zomer voorbij is... en je tuin is klaar... En het wordt te koud... schrijf nou 1 november in je agenda alvast... Uh, Harrison gaan luisteren. Dan kun je heerlijk die wintermaanden doorkomen. <laughs> Maar hoe doe jij dat luisteren? Ga je dan gewoon in een, in een stoel zitten achterover met een biertje of zo, en dan alleen oh, maar luisteren? Ja, kan op allerlei manieren. Ja? ja, het is wel zo, wel een goede vraag op zich, omdat ik vroeger uh, altijd cassettebandjes in de auto luisterde. Ja. Ja. Ik had, vroeger had ik betaald werk. Mooie tijd. Dan krijg je elke eind van de maand geld op je rekening. Ja, nu nog steeds. Ik snap niet hoe dat kan. Maar, uh, maar uh, dan had je. wat jij vertelde die, die herinnering uh, uit Miami. Dat ja, je dat En ja. daar moest ik ook aan denken. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje in Berlijn gewerkt. Ja. Had, ik, had ik een goede auto. Met een goede geluidsinstallatie. Ja. Cassettes. Ja. Nou bepaalde cd's ja. van Stiliden. Of cd's ja. ik moet zeggen cassettes draaide ik. Uh, op het moment dat ik die plaat opzet, ik noem maar wat, Kermakiriat van Donald Fagan, dan rijd ik weer met mijn Mercedes in Berlijn. Ik weet ook precies ah, waar, ja, dat ja. ik s'morgens van mijn hu huis naar mijn werk okay. reed. En dat, ja, ja. dat zijn leuke dingen. Ja, dat wil ik zeggen... Uh, Beperkte keus, veel herhaling, dan komt het in je systeem. En dat is dus vandaar dat hebben we natuurlijk allebei. Dat je tijd hebt gehad en genomen om muziek binnen te nemen met een bepaalde rust. Je hebt gelijk hoor. Ik heb inderdaad ook heel veel muziek in de auto gehoord eigenlijk. Ja, dat zal wel, ja. Want s'avonds was je ook weer moedig, ging je televisie kijken of andere dingen doen. Maar inderdaad, de muziek in de auto naar je werk toe. Want ik heb ook best wel veel in die auto moeten zitten. En uh, ja, met goede muziek, ja. Maar leuk dat je die link legt. Dan, ik wist precies waar ik was. Dat is helemaal, maar normaal, ja. Hoe luister jij uh, tegenwoordig muziek in de auto? Nou, ik heb een nieuwe auto. Hè, die andere ja. auto. Uh, daar is het geluid veel beter. Dat is prettig. Maar heb je dan je telefoon? Of hoe doe je dat? Op de, ik, ik heb tegenwoordig ook een... Uh, Spotify luister ik veel. Mijn Toen... eigen lijst, ja. Okay. Maar ik heb ook uh, een radiostation gevonden die uh, jaren 70, 80 en 90 ja, ja. redelijk ja, speelt. Ja. Ja. Okay. Dat vind ik ook wel. Radio 2. Maar geen cd's, nee, of zo. Nee. Zit er Dat niet meer in, cd-spelers. Nee. nee. En cassettes helemaal niet meer. Hè. <laughs> maar ik luister natuurlijk minder. Ik, heb ook nog, uh, ik ben ook nog huisvader. Ik heb ook nog opgegroeide kinderen. Ik luister ja. natuurlijk veel minder muziek dan ooit. Okay, tevoren ja. je studietijd of daarna ja. dat je alleen woont dan ja. heb ik daar veel meer tijd voor Klopt, ja. Ja. en inderdaad zoals jij zegt in een lekkere stoel ja. met headphones ja. en uh, een biertje erbij of wat dan ook maar, ja. Ja. maar ook het leuke van Spotify vind ik tegenwoordig dat je ook de teksten mee kan lezen ja. Ja, dus je speelt het nummer maar je ziet ook de teksten even ja. bij scrollen het is ongelooflijk, ja ja ja, dat hou ik ook geen half uur vol. Nee. Nou, maar geef niet, een aantal keer, uh, twintig minuten achter elkaar kom je ja, ook in het. Dat is zeker, ja. ja. Maar een heel album, als je, wij zijn natuurlijk nog van de albumgeneratie, duurt gemiddeld 40, 45 minuten. Ja. Dus een heel ja. album, dus daar moet je meer tijd voor nemen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat doe ik alleen in bed eigenlijk, ja. Nou, nou <laughs> ja. dat is toch ook tijd, ja. En dan Kijk val ik lekker in slaap en dan volgende ochtend zijn ze nog steeds bezig. <laughs> nou, dat zou mij niet lukken. Dan word je dan niet wakker tussendoor. Nee, volgens mij houdt hij vanzelf op oh, genoeg. Ja, ja. Ja, nou dat dan kun je dan allemaal heen stellen zo, toch, ja. tegenwoordig. Ja, ja, ja, ja. ja, en dan kom ik al aan het laatste nummer van mijn lijstje. That Is All van het album Living in a Material World. Het is een langzaam, zwaar georchestreerde ballad en een van de vele liefdesliedjes van George Harrison. Die gericht lijken te zijn op een vrouw of op een godheid. En hij schreef het nummer tijdens het hoogtepunt van zijn publieke toewijding aan het Hindoeïsme. Dus het zal wel inderdaad de liefde zijn voor een godheid. Maar laten we maar gauw gaan luisteren dan. That is all Van living in a material world. Bangladesh. Denk ik ook wel een belangrijk iets voor George Harrison geweest, hè? Uh, ja, Bangladesh is uh, een album wat misschien nog een keer opgepoetst wordt en remastered uitgebracht wordt. Het zou, uh, het zou veel mensen heel, heel fijn vinden. Ja. Um, ja, hij was natuurlijk bevriend met Ravi Shankar. Uh, een Indische, of een, ja, een Indiër, en die... Um, die zei: George, uh, luister, de situatie is dit. Het gaat jou eigenlijk niet aan. Maar wat er in Bangladesh gebeurt, dat is zo erg. Kun je er wat aan doen? En hij heeft hem dus die situatie verteld. Ik heb, ik heb me dat pas van de week weer eens doorgelezen. Mm -hmm. Je weet het, overstroming. Ja. Door die overstroming in Bangladesh, dat is 1970 gepraat over. Is het land in een chaos beland. Want de. De regering die deed niks, die kwam de mensen niet te hulp. Toen is okay. er een burgeroorlog ontstaan, een andere militante groep is daar ingedoken. Die wilden daar de macht overnemen. Die hebben dus ook nog eens ge, uh, geen probleem gevonden om ook nog eens, weet ik veel, honderdduizend mensen de dood in die jaren Zoveel, ja. bij gevechten. Terwijl er dus oh. enorme vluchtelingenstromen op gang ja, kwamen. Ja. Voor die, uh, voor die overstroming ja, kwam ja. nog eens de burgeroorlog bij. Ja, het was een ongelofelijke pijnloper. Het was echt veel erger dan ik, ik realiseer me nu pas hoe erg dat ja, was. Ja, ja. En... Um, George zei, nou, ik, ik, doe, ik denk dat ik er al iets aan kan doen. Okay. Ik ga je wel helpen. En later heeft hij gezegd, ik wist niet dat die toezegging die ik toen deed, <laughs> twee jaar van mijn leven zou kosten. Is Want hij ging op, natuurlijk, ja. ja. natuurlijk muzici bij elkaar brengen. Hij ging, het, hij ging concerten organiseren, twee concerten. Okay. En uh, ja, de hele nasleep, de, de, de, de oh, toestand okay. eromheen, de promotie. Ja. Daar is hij inderdaad jaren mee bezig geweest, maar ontzettend goed. Het was, wordt wel genoemd. De, het eerste charity concert. Ja, he, wat gegeven ja, is. Ja. Dan hebben we weer een primeur. Maar het is een hele. Ik bedoel, mocht je er ooit in willen verdiepen. Het is heel erg wat daar ja, gebeurd over. is. Ja, ja en. Uh, maar muzikaal toch een, uh, Misschien is het een groot contrast met dat leed van Bangladesh. Maar muzikaal is het gewoon. Uh, een, gewoon een heel uh, fijn nummer. Ook met. Met saxofoon. Ik heb altijd een beetje die saxofoon gemeden mm -hmm. in muziek, omdat ik het te gedateerd vind. Maar goed, hier maak ik graag een uitzondering voor. Okay. Mooi arrangement. George's slidegitaar. Ja. Korte solo's, hartstikke mooi. Ringen op drums, heel goed te horen ook. Ah. Dus uh, muzikaal is het uh, fantastisch. Ik las trouwens ergens, ga ik weer even terug naar de politiek. Dat is toch het belangrijkste ja. lied. Dat is dat. Uh, Kissinger, Henry Kissinger, die weet, internationale ja. geopolitiek zit Amerika overal, bemoeit hij zich mee. Ja. Ten goede of ten slechte laat ik even in het midden. Maar het schijnt dat ook in die, dat hele conflict tussen Pakistan, India, Bangladesh, het heet nu anders, ja. West-Pakistan of zo, heeft, de Verenigde Staten is daar ook bezig geweest okay. en heeft er ook heel veel leed veroorzaakt. Okay. En daar heeft iemand opgemerkt dat toevallig, Harry Kissinger is op 29 november gestorven. Ja? 23. Op dezelfde sterfdag als George Harrison. Ja? Ja. Dat ah, zijn van die, ja. uh, die ja, vrouwde toevallen eigenlijk. Hè? Want ja, die twee ja, ja, ja, willen ja. niks met elkaar te maken hebben nee, eigenlijk. Nee. Maar niet alleen het nummer Bangladesh. Hij heeft natuurlijk over, uh, het is een live Alpine geworden toch? Hè? Ja. Met hele, al, hele bekende... Mees ja. Erkletten heeft al meegedaan. Lennon heeft op het ja. laatste moment afgehaakt. Oké. Okay. Dat Joko zei van, dat uh, mag niet, kan niet. Of oh. hij wilde dat Joko meekwam op het podium. <laughs> nou liever niet. <laughs> Moet dat echt? Oh, verschrikkelijk. <laughs> en... Um, je hebt, je hebt die concerten wel gezien, toch live in Toronto, onder andere, met Ono met op het podium. Ja, dat, dat firm, het is het Ja, Dat is het goede, dat ze die zeggen, dat, dat is het, het goede. Maar dat ze de mond open deed, toen ging het even verkeerd. Ja, dat is geen gillen of zo, nou ja. ja. Nou ja, in ieder geval, en niet, niet kort, maar heel lang. En niet alleen heel lang, maar terwijl de andere muzici aan het spelen waren. En niet per ongeluk, maar expres. Ja, je, je snapt soms niet wat er gebeurt. In ieder geval, uh, toen zeiden ze van nou, dan maar liever niet. En ik geloof dat McCartney die... Uh, ik weet niet of die gevraagd is. Maar de, de wond, wond in, nee. van de breuk was nog te vers. Hij ja. had er ook waarschijnlijk geen zin in. Nou, nee. Ringo komt overal opdagen. <laughs> uh, ja, Clapton was er. En, uh, Bob Dylan volgens mij ook. Bob Dylan neen. was er. Ja, ja, ja. Jeff Linssel ja, ook nog wel. Zo, ja. Ja, dat soort... Of Jeff Linssel wel. we eens kijken inderdaad. Ja. Ja. Ja. Nee. Dus Bangladesh. My friend came to me. Dan gaan we hier bijna naar het einde toe, uh, heb jij nog een nummer die we per se moeten horen? Ik dacht uh, van zijn meest optimistische album en zijn meest poppy album, dat is niet mijn inschatting maar toch wel de algemene mening, dat is 33 1 derde, ja? 33 1 3, dat ken je ook hè? Dat slaat ten eerste op de... Aantal toeren van een langspeelplaat. Klopt ja, En hij was beetje. toen al ja. 33 1 derde jaar oud toen hij dat album maakt, oh, maakte. Dat vind ik ook niet leuk. Ja. En ja. mocht je in een. Uh, ja, je kunt George Harrison opzetten als je een hele melancholische stemming bent, of in een spirituele, zeg maar, als je gewoon een upbeat stemming bent, dus, ja. dan is dit album het meest vrolijke en okay. het meest. Uh, ja, ja. Dus. Um, dat nummer, dat, er staat een nummer Crackerbox Palace crackerbox Het oh, yeah. ja, verhaal is niet zo boeiend Maar hij kende iemand En die had een, die had een, een, een huis In Los Angeles Dat, dat heette Crackerbox Palace okay. En uh, George Harrison Die dacht van hé hey, die titel is eigenlijk wel grappig, ik ga er iets mee doen. Soms heb je alleen maar één heel klein draadje Klopt. nodig om iets mee te doen. Hij schreef ja. het op een pakje sigaretten ja? en stopte het bij zich. En dacht toen hij thuis was, ja, oh ja, ja, spellers. Daarom is het zo jammer, wou ik nog zeggen, dat er niet meer gerookt wordt. <laughs> Want ja, ik bedoel, in die tijd dat er nog gerookt werd, werd er, werd er veel betere muziek. Die link is nooit gelegd door andere mensen. Maar ik beweer dus. Dat op een pakje sigaretten. Als je daar aanheen, Jij kunt zeggen achterkant van een bierveeltje. Ja, dat is ja. ook goed. Daarom zeg ik, ik. Blijf vooral veel drinken mensen. Maar een pakje sigaretten is gewoon. De ideale manier om een inspiratie vast te houden. Niet op een. Uh, weet ik veel. Op, op een soort ik papier zou bijna weer gaan, Ik zou bijna weer gaan roken. Nou. Ik kan het je alleen maar aanbevelen. Ik bedoel. Uh, Behalve dat je de longkanker van krijgt, is er ook helemaal niks negatiefs over te zeggen over, over roken natuurlijk. <laughs> alleen maar positieve dingen. Alleen maar positief, ja. ja. <laughs> ja. Nou, dan gaan we in ieder geval even naar de Krekkerbok Pellers luisteren van 33,1 derde. Ja, ben ik ben blij dat we het dan nog even mee konden pikken. Ik heb hem niet, maar het is een heel erg klein album. Ik kan je hem alleen maar aanraden. Oké. Okay. En uh, hebben we toch een mooie uh, lijst. Yeah. Oh. Nou, Piet, weer hartstikke bedankt. Met al deze leuke en mooie informatie. Ja, van, ja bedankt. Uh, ja. We hebben hem weer uh, toch wel aardig uh, in het goed gezet. Ja, ja, ja. En ik hoop dat er luisteraars toch weer gaan luisteren naar al het moois wat hij gemaakt heeft. Dus iedereen bedankt. Piet bedankt. En de luisteraars bedankt. Uh, tot de volgende keer. Oh